Minder dan een kwart een te grote buikomvang. De van oorlogsmisdaden verdachte Goran Hadjic is onderweg naar Nederland. De Servische Kroaat werd eerder deze week opgepakt en moet in Den Haag verschijnen voor het Joegoslavië-Tribunaal. was aan het begin van de jaren 90 de politieke leider van de Serviërs in Kroatië en zou zich in die periode schuldig hebben gemaakt aan de etnische zuivering van Kroaten. In Overijssel in Groningen wordt onderzoek gedaan naar het dumpen van dode dieren. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit zijn er in die provincies tientallen kadavers van biggen en varkens gevonden. En dat is illegaal. Het is gevaarlijk voor de volksgezondheid. En het kost de gemeenschap veel geld om de kadavers alsnog te ruimen, zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. Het weer dan nog. bewolkt met af en toe wat zon. En plaatselijk een plaatselijke bui. Veel wind uit het noordwesten. Het wordt een graad of 18. Morgen meer neerslag en wat frisser. Dit was het Ernest Journaal. Dit is Zwaan, bij de ANDB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat Ville bij Muiden 2 kilometer, verderop tussen Brugge en knooppunt Hoevelaken 3. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein 3. A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en Soesterberg 5. De andere kant op voor knooppunt Rijnsweerd 2 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Elke dag heb gedraaid The Back Raiders En check de videoclip, hartstikke leuk Gewoon te vinden op youtube.nl Sunlight hoorde je, en daarvoor hoorde je Ocean Color Scene, en up on the downside met het nieuws van vandaag, de hoeveelheid koolstof die wij met z'n allen uitstoten, uitstoten zou wel eens kunnen leiden tot een extreme verandering van het klimaat. Met een wereldwijde uitgroeiing van verschillende dier- en plantsoorten als gevolg. Wetenschappers trekken de vergelijking met het grote klimaatoverwarming van 200 miljoen jaar geleden. Die werd vervolgens veroorzaakt door het broeikasgas, methaan, dat uit de zeebodem naar boven kwam. En de snelwe snelweg A58 is in Zeeland is weer open. In de nacht van donderdag op vrijdag werd de snelweg aan de kant afgesloten door Heinkenzand en kapillen vanwege een dodelijk incident. Een persoon be belandde vanaf een viaduct op de weg en is daarbij meermaals overreden. De politie gaat uit, van, uh, gaat uit vanaf zelfmoord. Getuigen van het incident zijn opgevangen door de hulpdiensten. En Maarten Stekelenburg heeft zijn laatste wedstrijd voor Ajax zeer waarschijnlijk al gespeeld. AS Roma verwacht vrijdag een akkoord met Ajax te bereiken over de komst van de doelman naar de Italiaanse topclub. Roma en Ajax hebben donderdag uh, uitgebreid onderhandeld. Vrijdag komt Roma met een definitief bot. Met vandaag 22 juli in 1933 Wiley Post wordt als eerste persoon die alleen om de wereld vliegt Hij legt 15.596 15 mijl af in 7 dagen, 18 uur en 45 minuten Met vandaag in 1979 Voor de tweede maal op wint Bernard Hinault de Tour de France Hij deed het rondje Frankrijk in 103 uur, 6 minuten en 50 seconden Joop Zoetemelk eindigt ook dit jaar als tweede en met vandaag, het duurt nog een tijdje, in 2381. In Nederland zal dan een uh, totale zonverduistering te zien zijn in een strook die vlak ten noorden van Amsterdam loopt. Straks gaan we bellen met Wibbe. Hij is van Rondvaart Fort Zuid. Een rondvaart waarbij je heel veel, duidelijk, uh, heel veel dingen tegenkomt. Ook natuurlijk het uh, fragment van de dag. CFM weerbericht vandaag. Wolkenvelden afwisselend uh, door opklaringen. Maten tot vrij krachtige noordwestenwind en temperatuur in Zandvoort. Circa 17 graden. Morgen overdag veel bewolking en kans op een bui. In de avond regenachtig en veel wind. Veel krachtig tot harde wind. Maxiën temperatuur in Zandvoort 15 graden. En zondag zwaar bewolkt in een periode met veel regen. harde noordwestenwind, maxiën temperatuur in Zandvoort zal zijn rond de 15 graden. De lunch op CFM met Wax Right Between The Eyes. Gezet. Van zo. Glennis Grace van het nieuwe album The Wall She Bang. En er is nieuws over Glennis Grace, want ze is woest op een Amsterdamse vrachtwagenchauffeur die haar zoontje Anthony bijna omverreed. Het tweede was samen in de hoofdstad toen een vrachtwagen over de stoep voorbij raaste. Hij kwam uh, zo de stoep uh, op. Als ik die kleine niet had opgepikt, was hij er zo overheen gereden. Laat de boze Glennis weten. De zangeres denkt er zelfs over na om aangifte te doen. Op Twitter laat ze weten, er waren getuigen. Ik stond er niet alleen, er waren zeven mensen bij betrokken. Het is niet de eerste keer dat Glennus uh, in het Amsterdamse aan de stok krijgen in het uh, verkeer. In mei kreeg ze het ook al voor de camera's van ATV in de Jordaan aan de stok met een bestuurder. Altijd nieuws hè, als je bekend bent. We gaan even kijken naar de tour. Want uh, vandaag is de... Een van de zwaarste etappes naar Alpe d'Huez. De Nederlandse berg ook wel genoemd. Want in de laatste bergetap van de Tour de France rijdt het peloton de Nederlandse berg op, de Alpe d'Huez. De rit gaat uh, om vijf uh, over half drie van start in uh, Modan. En telt slechts uh, 109,5 kilometer. De finish van de winnaar is naar verwachting tussen drie uh, uh, voor half zes en tien voor zes. De start in uh, Modan, dat nog nooit eerder een startplaats was in de Tour... De beklimming naar de Alte West stond al 26 keer in de routeboek van La Grande Boucle. Voordat de renners de Nederlandse berg oprijden, wacht eerst opnieuw uh, de Calibier. Calibier de, in tegenstelling tot de 18e etappe moet er niet de kant van de Lothere, maar de zijde van de Telegrap worden beklommen. Al 14 kilometer wordt de koers uh, begint de Klim richting de top die op 61 kilometer van de finish ligt. Op de Telekraap van de eerste categorie zijn de 10 punten te verdienen voor het bergkantsement. Op de Calibier buiten categorie liggen de 20 punten klaar voor de eerste rennen. Op de Alp Al buiten West buitencategorie zijn tenslotte de laatste bergpunten van 40 te verdienen. De laatste keer dat Alp de West werd beklommen won Carlos Sastre de etappe was in 2008. Daarvoor in 2006 was het Frank Sleck en in 2004 Lance Armstrong. De mensen ziet er als uh, volgt uit: uh, in de gele trui rijdt uh, Thomas Veu Claire. Gevolgd door Andy Schlek op 15 seconden. Derde staat Frank Schlek op 1 minuut 8. Vierde Cadel Evans op 1 minuut 12. Gevolgd Damiano Cunego op 3 minuten 46. Contador uh, heeft een kleine kans nog om de toer te winnen. Hij heeft een, een uh, achterstand van 4 minuten 44. De beste Nederlander is Rob Ruig. Hij staat 20ste op, uh, 20 ste op 20 minuten en 5 seconden. Het is uh, vijf voor half twee, goeiemiddag, de lunchshow op ZFN. Met de plaat, wat een topplaat is dit. Nooit uitgebracht op singles, stond op het album Thriller. Dit is Michael Jackson en Baby Be Mine. I don't need no dreams when I'm by your side. Ooh, ooh. We'll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 On some better things But oh, oh I love her because She knew she'd But oh, oh, She came to my shoulders Here about my face We saw so weird The star would ever make yeah, Through all the summers To get them up And kickin' off the rock Don't see the surface we En she moves her own way. Elke weekende of weekeinde zijn er vaartuigen langs oevers van uh, Fort Zuid-Spaarndam. Aan de lijn hebben wij uh, Wiebe Boerma van, uh, van Fort Zuid-Spaarndam. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Zo'n vaartuig, hoe zal die eruit gaan zien? Uh, de vaartuigen die wij doen zijn er verschillende. Onder andere door Halen heen, uh, rond, de, rond de ringvaart. Oké. Okay. op zondag doen we vooral uh, zeg maar rondvaart waar je bij iedereen kan opstappen en die gaat dan vanaf Fort Zuid over het noord van over de mooie Nel en dan door het penningsfeer onder het bruggetje door, binnenlieden, buitenlieden dus onder de spoorbrug door en onder de voetgangersbrug bij Fort en dan maken we draaien om dan gaan we naar Spandam dan gaan we uh, door de sluis bij Spandam, Dus de oude Spandam hè, dat is de oudste volksluis ter wereld uh, die nog uh, werkt en dan uh, aan de achterkant uh, weer Fort Zuid in en dat duurt ongeveer anderhalf uh, tot twee uur. En u zegt, je kan uh, al altijd opstappen. Maar zijn er dan speciale uh, stationnetjes daarvoor? Nee, dat is wel uitsluitend uh, vanaf uh, Café Terras Fort Zuid okay. in Sparndam. En uh, daar is een passantenhaventje. Uh, daar kunnen ook mensen die gewoon met een bootje willen sparen, varen, ook uh, langskomen. Afmeren, terras op enzovoort. Maar de trek is altijd uh, elke zondag om uh, twee uur vanaf Fort Zuid in Spanje. En uh, nou, er is een parkeerplaats. Dus je kan uh, komen als je wil. Zijn er kosten aan verbonden? Ja, de kosten van, het, van die rondvaart, dat is vrij lang duur, is 12 euro per persoon. Uh, kinderen, uh, half geld. Tot, kinderen tot 8 jaar. Oké. Okay. En uh, waar kun je je aanmelden? Je kan je aanmelden, zeg maar, bij de v voor het Zuid. Je kan gewoon komen. Er is een, een grote openboot. Dus bij slecht weer vooral uh, warm aankleden. En, um, dus je kan gewoon loskomen. Zorg dat je voor twee uur aanwezig bent. Ja. Je koopt een muntje aan de bar en uh, die betaal geef je aan de schipper. En uh, dat kan mee. Oké, okay, nou te gek. Meer informatie op uh, www.fort-zuid.nl Wiebe, dank je wel. Oké, okay, prima. Goed. En uh, veel plezier met uh, de boottochten natuurlijk. Oké, okay, bedankt. Dank je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 I got Got gotcha. you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 Ik heb niks van gehoord, Mike Passner en Cooler Than Me. Maar hij komt met een nieuw album. De titel is niet bekend, maar hij schijnt nu bezig te zijn. We gaan verder met het uh, volgende kabaretfragment van de week. Wat is nou mooier dan lachen, helemaal als het weekenddijn is begonnen. Met vandaag Najib Amhali. Hij heeft het hier, uh, de titel is Op de Foto, Inparkeren en De Belasting. De mode, uh, foto's maken ook, tijdens de show. Als je op de foto wilt, straks geen enkel probleem. Ik sta daar in het handje. Ken je met me op de foto? Uh, als het snel gaat. Want die heeft zo'n mobiele telefoon ding weet je wel en het duurt gewoon drie, vier minuten sta ik gewoon te wachten. En misschien hier niet omdat jullie weten hoe die dingen werken maar ik kom op plekken in het land jongen, ongelooflijk. Dat is twee weken geleden in Leeuwarden. Komt een jongen naar me toe die zegt, Hey nee! maak ik bij een foto maak. Er stond foto's, ja tuurlijk. Boukje, Boukje, kom, maak mij niet Mali foto. En Boukje zegt, dat ken ik niet. Niet Nee, ken ik niet. Nou, maak je uit, hier, laat ik mijn weer op een kleine knopje drukken. Ja. Oh, leuk. Nee, even op een foto. Maar ik zou het doen, ja. Kom Doe maar, Boutje. Op de groene knopje drukken. Drukken. Mijn film. Nee, hij moet niet filmen, kan dat nou? Heb je Ja, ik sta op film, Ik kan heel veel, ja. Zo, hier, op groene knopje drukken. Nog één keer. Sorry, je hebt nog één keer. Kom maar. Hand voor de lees. Boutje, je hebt je hand voor de les. Boutje, heb je hebt je. Sorry, even kijken want mijn hand voor de lees. Heb je hier? Ja, haal voor de les, mooi hand. Half... Nee, ja, moet je niet mee blazen? je al Hier, nog één keer, dan haal je hand voor de les. Zo, sorry, ik nog één keer. Vind je het nog leuk? Ja? Doe maar, bankje. Maar draai eens op. Nee! NS. Nou, mijn vader kon er, kon er niet uit lezen, want ja, in het Nederlands. Op de achterkant stond, je kunt hem ook in het Arabisch, Turks en Spaans bestellen. Ik denk, doe ik, krijg precies dezelfde folder. Dit is hem in het Arabisch, mensen. Nou, dat lijkt niet eens op elkaar. Hé, hey, jullie kleur, wij niet. En de teksten kloppen ook helemaal niet. Want hier de slogan van de NS. Een prettige reis, we gaan ervoor. De slogan hier. Als met de maakt, zonder kaartje zou ik het niet proberen. En we moesten wel met de trein. Mijn vader mocht niet meer oud rijden. Dat komt omdat, ja, zijn ogen... Ja, maar zijn man wordt ouder en dan worden zijn ogen ook wat slechter. En dat merkte ik in de auto. Waren we aan het rijden, op een gegeven moment die de bus van ons... Oh, dat is de bus, hè. Ja. Zijn er, wat staat er daar voor de bord? Ik zei, dan staat, gaat terug. Ze waren aan het rijden, zei hij, hey, kijk voor spiegel. De politie gaat stoppen. Blok? Ze neemt alles is voor ons aan de kant nou routine controle, het allerergste was gewoon het inpakkeren, man, want dat was mijn vader slecht in inparkeren, en ik had een ontzettende hekel aan want ik moest altijd mee, boodschappen doen dan moest ik achter die auto gaan staan en dit soort bewegingen maken, ja pa, terugdraaien terugdraaien, nee, terugdraaien dan zei mijn vader, ja wat is je nou, terug of draaien <lacht> dat duurde lang jongen dat duurde echt zo lang op een gegeven moment je trucjes op bedenken, ik zeg pa zie die auto rijden, er komt een spriksprinter nieuwe golf voorbij, ik zeg rij achter die auto aan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 Yo, die vent staat uit en die is boos, man. Patverdik met deksels en terk. Moet je naar eens kijken. Moet <lacht> <lacht> naar eens kijken is wat drempelig aan zijn mallemoe. Ik bel de politie. Zak telefoontje erbij. Hallo? Ze meneer, doe nou even rustig aan. Ik heb mijn rijbewijs bij zeg. Mijn vader heeft de verzekeringspapieren. Nee, nee niet zo agressief, hè? Hallo, blijf staan. meneer, ik ben niet agressief, maar mijn vader heeft alles bij zich. En dat kun je in vijf minuten oplossen. Nee, nee, nee, ik ben gewoon op de politie. Gewoon even blijven wachten, jongens. Zeg meneer, moet nou even kijken. Ik heb een beetje blikschade. Een beetje opgeblazen airbags. Ik zeg.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 Ik denk, daar snapt mijn vader toch niks van. Ik zeg, Pa, mijn rapport, kijk maar even. Vader: hé, Ja? Drie is toch heel slecht? Ik zeg, Nee, drie is niet heel slecht. Ja, toch wel? Ik zeg, Nee, laat mijn vader even hoe dat hier werkt met cijfers. Ik zeg, Stel, u heeft een hele dag gewerkt. En u heeft honderd gulden verdiend. De belasting komt. Hoeveel houdt u van die honderd gulden over? 25, 2 18, 3, 25, 38, 360 60 gulden. zeg precies, Pa, 60 gulden. Die komt thuis, mama vraagt. En pa? Wat heeft u verdiend? Wat zegt u dan? 100 gold. Nee, wat ziet mama in uw hand? 60 gold. Ik zeg precies. Ik kreeg op school daar een 10. Oh, belasting! Triata! Belasting!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 Can be so amazing And baby Your love is gonna change me And now I can't see everything Michael Bublé En just het allemaal even En doet allemaal mee mee We gaan even la la la Komt je aan? I just haven't met you yet oh, en zo eindigen we de lunchshow van vandaag, de vrijdag 22 juli 2011. Het weekend um, staat voor de deur. Ik kan hem zien staan als, de deur, als ik de deur open doe. Heel fijn weekend. Uh, vanaf uh, drie uur hoor je George van Dam met de Euro Breakdown. We blijven sowieso ja, luisteren naar ZFM. Morgen ben ik er weer bij, met Entertainment View en we gaan uh, bellen met Patty Bart. Een nieuw programma gaat ze maken. Samen met Tatjana Simic en Patricia Pai. Morgen te luisteren vanaf uh, vanaf, uh, vanaf 5 uur bij, bij uh, CFM Sanford Entertainment View. Heel fijn weekend en we eindigen met een plaat. Daar wil iedereen het weekend wel mee beginnen. Moet je horen, moet je horen. Die deunties zijn nu al lekker. You know some people just know It's Ryan Shaw! And it gets really better. Don't go bad.